Mark Visser met het NOS Journaal. In het hele land heeft de brandweer gedrukt met het blussen van vuurwerkbranden. Ook heeft de politie in verschillende steden mensen gearresteerd. In de regio Rotterdam zijn tot nu toe 40 mensen opgepakt, onder meer voor belediging en mishandeling. Bij verschillende incidenten in de regio Utrecht zijn tot nu toe 20 mensen gearresteerd. Verder zijn daar 17 auto's in vlammen opgegaan. In Den Haag was het korte tijd onrustig in de wijk Ippenburg. En in Zoetermeer pakte de ME 14 mensen op voor openlijke geweldpleging. Ook uit Amsterdam komen veel meldingen van brandjes en vechtpartijen. In het Oogziekenhuis in Rotterdam is het drukker dan vorig jaar. Er zijn al 19 mensen behandeld. Vorig jaar waren het in de hele nieuwjaarsnacht 20. In Hilversum zijn er door een vuurwerkbom vier mensen gewond geraakt door rondvliegend glas. Ze zijn naar een ziekenhuis gebracht. Een man van 40 is aangehouden. In Den Helder is een man bij het afsteken van vuurwerk een hand kwijtgeraakt.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 van Iran krijgen sancties opgelegd. De Amerikanen willen het land zo straffen voor zijn nucleaire programma. Het weer is bewolkt, een lokaal wat motregen bij een graad of 10. In de ochtend bijna overal regen, smiddags op veel plaatsen droog en misschien wat zon bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal. Dan heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw, Sneeuw. Warmte. warmte, kerst.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 One. And I will hold you Touch you And make you my woman Bye. Het ritme van Zandvoort, ook op TV. C F Text TV op kanaal 45. In de jaren die we streken, bijna niet aan je gedacht. Ik heb zo ongeveer gekregen wat kwam het leven had verwacht.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 I swear. ZANG